But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 Je hoort het zo so meteen? Na Beyoncé, dit is love on top. <middels>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 Nou, laten we beginnen bij 18 oktober. 18 oktober is er een natuurwandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen georganiseerd door de VVV Zandvoort. En uh, dat uh, begint uh, om uh, 10 uur. En uh, wil je nou meewandelen door de Amsterdamse Waterleiding Duinen? Dat kan. Ga dan even naar www.vvzandvoort.nl En daar vind je meer informatie over deze heerlijke natuur, natuurwandeling in de Waterleiding Duinen. Dat is in ieder geval 18 uh, oktober.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 Verder hebben we 28 oktober Talent of the Voice in Krankenfee Hotel XL in Zandvoort. Aanvang is uh, om 9 uh, om uur. Het is een uh, talentjacht voor nieuw talent in Nederland. En de hoofdprijs is een grote cd opname uh, die ook dan wordt promoted, wordt gepromoot wordt op de Nederlandse radio. Wil je opgeven? Dat kan via wwwonair Dat zijn uh, de evenementen voor komende dagen. Oké, okay, nou Roy, dankjewel.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 vooraf van Dick Freebird. Uh, ...die uh, de auto van van de Kolk uh, wist te Nou, daarachter was het ineens uh, dan uh, Simon Knap, die uh, op de derde plaats rondreed... ...en Stefano Dasten is uh, degene die nu op de vierde plaats uh, rondrijdt. Maar Dasten wil graag naar voren... ...en het wordt een heel hels karai voor uh, de Italiaan... ...want hij moet, de Simon Knap, uit uh, de Zaan moet hij uh, voorbij zien te komen... ...en dat is ook niet uh, iemand uh, die het, het kaas van zijn brood laat eten... ...hoewel Simon Knap een hele goede rijder is... Ja, uh,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 ...en uh, ja, meer of meer ook een goed doel aan uh, gekoppeld is. En daar hebben we aan het uh, begin van deze middag... ...hebben we daar wel uit uh, ja, wat aandacht aan uh, dag besteed ...door Jozef Budding in de uitzending uh, te hebben... ...over uh, de Dex Foundation. En dat gaat dan over de zo'n Dexter... ...waar uh, geld nodig is om een stoelstalproject uh, op poten te zetten. En dat geld dat is uh, voor nodig... ...omdat die kinderen, zoals Dexter... heel veel aandacht en zorg nodig hebben... En daar is dan ook veel geld voor nodig. Als je uh, nou, min of meer de actie ondersteunt, dan kan je dat doen via een sms. 3 En dan... 3x1 en dan moet je de tekst erin tikken en dan uh, komt het allemaal goed. En per sms die je verstuurt draag je bij je aan het goede doel. is 1,50 euro. En uiteraard kun je het natuurlijk allemaal zien op uh, de website van de Dex Foundation. En dan wijst zich de weg vanzelf. Dit was eventjes uh, voorlopig het, uh, het hele gedoe hier op uh, het circuitpark Zandvoort. We hebben nu nog denk ik een uh, 25 minuten voor de boeg. En dan uh, is uh, bekend wie hier de Europese titel gaat worden. Oké, okay, ja, we spreken je zo meteen uh, zo meteen weer met de ontknoping van deze race. I will zes van Katy Perry. The one that I got away. Pauw. Je luistert naar Zondag in Kermeland En uh, dat is natuurlijk op, luisteren op uh, ZFM Zandvoort. Goedemiddag. En vorige week bekendgemaakt ZFM Zandvoort digitaal. We ja. ontvangen we via Zikko. Programmapakket van Zikko op kanaal 950. En um,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 Ik weet niet wat je wat er van alle markten thuis zijn En wat, oh. je kan ook meer informatie checken op www.zandvoort.nl Dus digitaal, analoog In de eten op de kabel en via internet Is dat even mooi Zo meteen gaan we weer naar het circuit We gaan naar Jaap Koper Nu eerst de nieuwe Radicals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 Wat een lekker plaatje zeg. Bad Habits van Jenny Burton. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. En we gaan voor de laatste keer voor vandaag bij zonnige Kemel naar het circuit. We gaan naar Jaap Koper.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 Daar is uh, rechtsvoor een beetje schade. En nou, dat uh, was dusdadig dat uh, de heren uh, van Genderen en Luc Braams... En Luc Braams uh, die, uh, reed eigenlijk heel zachtjes uh, verder de baan op. Die zag verder ook niet meer uh, de kans in uh, om misschien nog wat meer naar voren te komen. Dus de Camaro die staat nu stil in de pitstraat. En nu moet de teammanager van uh, het team van uh, Luc Braams en uh, van uh, Genderen maar gaan uitleggen... waarom hij zo hard uh, de pitstraat uh, in moest rijden.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 Ja. En uh, meer informatie natuurlijk check op www.circuit-zandvoort.nl Ja, Rudy, wacht nog heel even. Kijk, als uh, de mensen dan toch nog het uh, verloop van deze wedstrijd uh, kunnen en willen weten, dan kunnen ze natuurlijk uh, naar uh, het kanaal, het uh, digitale tv kanaal of het digitale kanaal uh, van CFM. Want daar is uh, de wedstrijd gewoon nog spel te volgen. Helemaal top. Jaap, dankjewel. Ja. We'll <laughs> be Who sell out in the stores? You tell me who flop. Who cop the blue drop? Who juice drop? Pop two no's, three she down to the two The same old pimp. Mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop, y'all see my name on a blimp. Guarantee me million shells the level up. You don't believe I'm all in the world, nigga, double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Niggas didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young holler, nigga, with the goldy sound. Can't niggas hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low. Blow like booty, True pimp niggas Spend no dough on the booty I know yeah, know what yeah, they, they, they want know, from me It's like the more money we come across, The more problems we see I know who know what they want from me It's like the more money we come yeah The more money we see I know you rather see me die than see me fly I call all the shots Rip all the spots Rock all the rocks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 I got money much longer than yours and a team much stronger than yours. Violate me, this a be your day. We don't play, mess around with DOA, be on your way, cause it ain't enough time. Here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down spare. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah. No info for the DEA Federal agents mad Cause I played with tap myself And the phone in the basement My team supreme Stay clean Triple B Niver dream I be that catch a seat at all events bent Jackson, holsters, girls on shoulders, playboy. I told ya, me and Mike's to me. lose too much, I lose too much Step on stage, the girls boo too much I guess it's because you run with lame dudes too much Me lose my touch, never that If I did, ain't no problem, And get the gap Where the true players at? Throw your roadies in the sky, waving side to side And keep your hands high, while I hear your girl or eye Player please, lyrically, nigga C B-I-G, B flossing, jig on the cover of Fortune Five double-O, it's my phone number, your man. I got the mole, I got the dough, got the flow down pizza, black and plus, like zizak, Dangerous, your rug on trizak, leave your ass pizza. Uh -oh.